Mariette Krol met het NOS Journaal. Tegen vier leden van een jeugdgroep uit Venendaal zijn werkstraffen tot 180 uur geëist. De vier jongens zouden vorig jaar in Arnhem op Koningsdag twee broers van 14 en 18 jaar in elkaar hebben geslagen. De twee slachtoffers liepen daarbij blijvend letsel en psychische schade op. De jongen van 14 zou meer dan 25 keer tegen zijn hoofd zijn geschopt... De vier horen bij een groep van negen jongeren die geregeld overlast zou veroorzaken bij een winkelcentrum in Veenendaal. De vakbonden zijn niet van plan om nog verder te onderhandelen met de werkgevers over een sociaal akkoord. FNV-voorzitter Busker heeft dat namens alle bonden laten weten aan de onderhandelaars in de formatie. Die hadden werknemers en werkgevers gevraagd om toch nog een poging te doen om tot een akkoord te komen... over onder meer het scheppen van meer vaste banen en het ontslagrecht... En volgens Busker is er geen vertrouwen dat dat kan gaan lukken. Een Frans parlementslid stapt vanwege een vechtpartij op... uit de partij van president Macron. Vorige week had Kamerlid Amjit El-Gherab op een terras... een woordenwisseling met een collega van de Socialistische Partij. Gerap sloeg hem met een helm... waardoor zijn collega ernstig hoofdletsel opliep... in coma raakte en moest worden geopereerd. Toen Gerap vandaag bij het partijbestuur op het matje moest komen besloot hij uit de partij te stappen. Hij blijft wel lid van de Franse Tweede Kamer. President Trump maakt een eind aan de bescherming van mensen... die als kind illegaal met hun ouders naar de VS zijn gekomen. Zijn voorganger Obama had bepaald dat ze niet mochten worden uitgezet. Maar volgens de regering Trump is de regeling in strijd... met de Amerikaanse grondwet. In de VS wonen zo'n 800.000 zogenoemde Dreamers. Mensen die al sinds hun kindertijd illegaal in de VS zijn. Volgens minister Sessions van Justitie is het probleem dat deze mensen nu banen bezetten die anders naar Amerikanen waren gegaan. Het weer geregeld buien, morgenmiddag grotendeels droog, ook wat zon, wel flink wat wind bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met je rust. Het is gedaan met de stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie: Angela Janssen. The Rockwich. En een hele goede avond. Het is dinsdagavond en 8 uur. En dat betekent: geen lompen, maar zware metalen. We gaan weer rocken. En ik ga deze uitzending beginnen met een oudje: echt een oudje. Eind jaren 60, het uh, Atlanta Popfestival. Here's live. Jimi Hendrix met Purple Haze. <laughs> ja lekker. Van het album Freedom en al die diehard metalheads uh, Horen niet te vergeten dat zonder mensen als Jimmy Hendrix, zonder al die geweldige muzikanten uit de jaren zestig, had metal nooit bestaan. Bij deze. We gaan naar het album Stormblast en ik heb het over Dimmu Borgir. En van dat album denk ik wel mijn all-time favorite van deze Noorse Black Metal band Old Loose het eerst oftewel All Light has faded. We blijven nog even in Scandinavië hangen en we gaan naar Finland en naar Nightwish van het album Century Child is hier End of All Hope. En van het album Century Child van Nightwish gaan we naar het album Somewhere in Time van Iron Maiden van de 1998 Remastered Version is hier Sea of Madness. We gaan naar een band die bij uh, het grote publiek misschien iets minder bekend is. Maar desondanks zijn ze goed voor recht toe, recht aan heavy metal. Van het album Doomsday for the Deceiver is hier Flatsum en En het nummer heet Hammerhead. De volgende staat alweer klaar, Six Feet Under, onvervalste death metal en van hun album Maximum Violence, gaan we luisteren naar Feasting on the Blood of the Insane. Six Feet Under, gaan we naar Slayer van hun album Rain in Blood is hier criminally insane. Slayer gaan we even iets heel anders doen. Nee we gaan geen popmuziek draaien we gaan naar een man die eigenlijk in de rock zijn sporen wel zo'n beetje verdiend heeft en uh, het album waar, uh, waar we een nummer van gaan draaien heet No More Mr. Nice Guy en kenners weten dan al dat ik het over shock rocker Alice Cooper heb en van dat album gaan we live luisteren naar Brutal Planet... Cooper. We gaan naar Disturbed, een band die uh, met uh, verrassende heavy metal komt, maar ook met verrassende ballads. Zoals ze bewezen hebben met hun cover van Sound of Silence. En daar gaan we nu niet naar luisteren, daar zijn andere programma's hoor. Van hun album Indestructible is hier Perfect Insanity. Wanneer ik zeg Blaze Bailey, dan weten de kenners dat ik het heb over voormalig frontman van Iron Maiden. En zeker onder de Iron Maiden fans, een uh, niet onbekende. De man heeft een heel eigen stemgeluid en heeft dus ook het nodige aan eigen werk uitgebracht. En van zijn album Soundtracks of My Life... Is he the man who would not die? Van Blaze Bailey gaan we naar Dark Funeral. Funeral. Zweedse black metal. En van hun album, Where Shadows Forever Reign, is hier: to carve another wound. Dark Funeral zit het eerste uur er alweer op. Ik hoop u aan de andere kant van het nieuws terug te zien horen aan het toestel. Ik zou zeggen tot straks en blijf hangen want ik heb nog heel veel heavy metal.